4 uur. De Radio 1 Sports Show. Carrasso en Tim Overdien. Goedemiddag. Het nieuws komt niet alleen uit de sportwereld, maar vanmiddag vooral uit Den Haag. Een debat over mensenhandel daar. Het politieke panel en het vertrek van Boris van der Ham uit de Tweede Kamer. Hier is het nieuws met Dorald Megens. Metroverkeer in Rotterdam is vanmiddag ontregeld na een bommelding. De politie sloot drie metrostations af, maar er werd uiteindelijk niets gevonden. De politie doorzocht een verdachte tas in een metrostel dat stilstond op station Delshaven. Ook de stations Kolhaven en Marconiplein werden afgesloten. De metroverkeer in Rotterdam wordt zo snel mogelijk weer vrijgegeven. De Hartstichting is niet blij dat het Gouden Windei dit jaar is toegekend aan BCL Proactief. Het Gouden Windei is een prijs voor het product met de meest misleidende marketingcampagne. PCL Proactief is een margarine die zou leiden tot een lager cholesterolgehalte en die hart- en vaatziekten zou tegengaan. Volgens de organisatie Achter het Gouden Windei is nooit aangetoond dat het product de risico's op ziekte verlaagt, maar de Hartstichting zegt dat dat wel bewezen is. Fiat sluit deze zomer het hoofdkantoor in Turijn. Vanwege de tegenvallende verkoopcijfers krijgen de werknemers een extra lange vakantie. Volgens een woordvoerder moet het bedrijf in heel Europa ingrijpen en zal ook de fabriek op een lager vermogen draaien. De thuismarkt Italië zijn de autoverkopen met 20% teruggelopen. Volgens Fiat mede door de bezuinigingen van premier Monti. En verder had de autofabrikant last van stakingen... waardoor de Fiat Panda niet op tijd kon worden geleverd. Bij Heineken Nederland verdwijnen 70 banen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De bierbrouwer heeft last van de slechte economische omstandigheden. De economische crisis eh, brengt de consument om meer thuis te gaan consumeren. Dat is een trend die we in heel Europa zien.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 Daarnaast komen er mensen op de Bonnefoy. Volgens de organisatie is er nog genoeg ruimte op de Oranje Camping. Maar wie zich nu nog meldt, moet wel zelf een tent meenemen. Het weer vanmiddag bewolkt af en toe zon. Vooral in het oosten en zuiden enkele buien. Soms met onweer. De wadden wordt het zo'n 15 graden. In het binnenland is het een graad of 19. ANWB Verkeersinformatie, een rustig begin van de avondspits met 9 files en in totaal 28 kilometer. Problemen op de A9, ook maar richting Amstelveen. Na een aanrijding met meerdere auto's is de weg dicht bij, Am, bij Amstelveen richting Diemen. Vanaf knopend Badhoefdorp tot aan Amstelveen staat nu 4 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Badhoefdorp via de zuidkant van Amsterdam. Op de A67 Eindhoven richting Venlo staat tussen Asten en Alfred Helden nog 6 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Inmiddels zijn daar alle reisschokken weer open. Door een seinstoringrijder tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammenschans geen treinen. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We gaan zo door naar de ronde van Zwitserland. En oranje traint als Tsjechië en Griekenland elkaar treffen. Eerste verkiezingen in Koenloos, De Nederlandse verkiezingen daar. U luistert naar de Radio1 Sportzomer met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Want Nederlandse militairen die in Afghanistan gelegerd zijn... kunnen op 12 september daar hun stem uitbrengen. Het ministerie van Defensie zet er speciaal stembussen neer. Het is voor het eerst dat uitgezonde militairen... ter plekke op hun missie kunnen stemmen. Dit is mede op initiatief van D66. Kamerlid Wasila Hachi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is de reden dat u dit zo graag wilde regelen? D66 heeft in 2009 voor de verkiezingen die dus hiervoor waren... Uh, al het voorstel ingediend om dus mensen die wij uitzenden om, om uh, belangrijk werk te verrichten... ook mee te laten stemmen op de dag dat er verkiezingen zijn. En toen de tijd was toenmalig minister Middelkoop... Uh, die had de belofte wel gedaan, maar die kon het niet waarmaken. Uh, uiteindelijk is de kieswet aangepast. En nu zal voor het eerst zo zijn dat onze mensen daar... en dat zijn overigens niet alleen militairen, we hebben daar natuurlijk ook politieagenten... die kunnen straks op dezelfde dag als dat wij dat hier in Nederland doen ook naar de stembus. En, en is dat zo belangrijk? Een machtiging van het thuisfront volstaat niet? Nou, ik weet zelf uit eigen ervaring, ik ben zelf ook militair geweest en heb ook contacten met militairen en uh, mensen die eens op uitzending uh, het werk doen. En dan is toch vaak, hè, je moet toch een hoop dingen regelen of je gaat weken van tevoren schriftelijk stemmen of je regelt een machtiging. En vaak komt het er toch op neer dat je het uiteindelijk maar niet doet. Het geeft toch wat meer gedoe, terwijl... Enerzijds is het natuurlijk ook makkelijker als mensen ter plekke naar de stembus uh, kunnen gaan. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat mensen ook dezelfde dag ook uh, hun, hun, hun keuze kunnen maken voor degene die hen gaat vertegenwoordigen. En hoe gaat dat dan straks in zijn werk daar? Er staat een stembus en wat gebeurt er dan mee? Nou, ze kunnen gewoon net als dat wij dat hier in Nederland doen op de dag 12 september, zal dat zijn dit jaar, uh, kunnen zij ook hun stem uit gaan brengen. En wat ook natuurlijk belangrijk is, als we kijken naar Afghanistan, dat speelde bij de vorige verkiezingen, toen was het Uruskan en nu is dat in Kunduz. De bijdrage die geleverd wordt om daar de democratie van de grond te krijgen, het is natuurlijk mooi als de Afghanen ook zien dat ook onze militairen in de democratie in Nederland ook hun stem laten horen. Om hoeveel kiezers gaat er straks in Afghanistan? Uh, exacte aantal, we hebben het toch wel over een aantal uh, van uh, zo'n 500. Uh, dus het is, is een aanzienlijk aantal. Dus ik denk dat het wel belangrijk is om, om ook die mensen de gelegenheid te bieden om dezelfde dag als dat wij dat in Nederland kunnen, dat ze hun stem kunnen geven. En dan gaan ze gewoon met een rode potlot stemmen en dan gaan die stembiljetten. Ja, die Hoe worden verzameld. Die ja? Ja, ik, ik weet dat Defensie het uh, zo georganiseerd... dat ze uh, op de dag zelf dus de stemmen verzamelen. Ze dus kunnen daar naar de stembus, op dezelfde middag dat wij het hier ook doen. En ze zullen die stemmen verzamelen... en uh, zo snel mogelijk uh, de uitslag ook doorgeven richting, uh, richting Nederland. Als, die stemmen uh, worden gewoon meteen meegeteld. Met, meteen meegeteld. Als ex-militair. Kunt u een beetje een, een blik, een, een licht werpen... op, uh, op zeg maar de sentimenten onder militairen in Afghanistan? Waar ligt de voorkeur van de meeste mensen daar? Hoe bedoelt u de politieke voorkeur? Of wie gaan zij stemmen? <laughs> nou ja, kijk, ik kan daar niet echt voorspellen op welke partij. Alleen ik, ik hoop dat, dat mensen sowieso gaan stemmen. Daarom vind ik het ook heel erg belangrijk dat die stembus er komt. En ik weet uit ervaring, ik bedoel, er zijn verschillende scholen. Um, maar ik hoop natuurlijk dat ze ook op D66 stemmen. Ook niet alleen vanwege die stemmen die we zo voor ze geregeld hebben. Maar ook omdat wij een partij zijn die uh, internationaal denkt en handelt. En ook uh, de wezenlijke bijdrage van, van Defensie van Nederland in de wereld uh, zeker hoog heeft staan. Zeg, en dit zijn mensen in Kunduz. Er zitten volgens mij ook nog een paar militairen in, in Congo ergens. Ja. Wordt dit voor hen ook geregeld? Dat vind ik het terecht de te vraag. We hebben meer mensen over de hele wereld die hun werk, het werk verzetten. Het liefst zou ik ook willen dat voor al die mensen wat geregeld wordt. Alleen zo Alleen, te horen niet. Nee, ja, nee niet, niet zo te horen niet. Het is meer, het moet ook praktisch uitvoerbaar blijven. En dat betekent ook dat er gekeken wordt naar het aantal mensen. Kijk, het aantal in Koendo's is natuurlijk uh, wel substantieel. En dan is het ook beter en makkelijker te regelen. Kijk, dat vind ik een beetje raar. Iedereen heeft recht om kunnen stemmen. Ja, absoluut. Maar voor die mensen waarvoor die stembus dus niet uh, komt, die daar blijven dan de, de geldende regels. De dus schriftelijk stemmen of. Of iemand machtigen. En nogmaals, kijk, als er vier mensen in in in in een in een land op uitzending zijn, dan is dat net zo belangrijk als het werk dat in Koeners wordt verricht. Alleen voor vier mensen een stembus, wat dan ook weer. Ik bedoel dat dat brengt toch wel weer wat logistiek mee. Waarvan je zegt van ja, je kijkt ook naar het aantal mensen wat er is om, om dit voor te regelen. En laten we ook blij zijn met deze eerste stap die er gezet is. En uh, er is gewoon een grote groep uh, Nederlandse mannen en vrouwen die in, in Kunduz uh, goed werk verrichten. En die kunnen dus stemmen kunnen op 12 stemmen. september. Wassile Hartje van D66, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Een peloton van wielrenners gaat door Zwitserland. Gio Lippens, jij volgt die vierde etappe volgens mij alweer. Ja, de vierde etappe alweer. En uh, terwijl je dat zegt, uh, zie ik een aanval van een renner van BMC uit de kopgroep. Dat is dan een Zwitser, Martin Kohler. Een van de twee Zwitsers in die kopgroep. Gregory Rast is de ander. En hij probeert uh, weg te rijden uit de kopgroep. Terwijl ze daar begonnen zijn aan de beklimming van de tweede klim van de dag. We hebben al een kool van de eerste categorie achter de rug. Nu gaan ze de Hauenstein op. 4,4 kilometer klimmen tegen een gemiddelde van dik 5 Maximaal uh, klimpercentage is daar 10 Het is toch wel een bergje om... Om een beetje rekening mee te houden waar je in elk geval verschillen kunt gaan uh, maken. En hierna krijgen we ook nog eens een keer, met nog 18 kilometer te fietsen... een klim van de tweede categorie. Die is dus nog zwaarder dan de klim die we nu krijgen. Hij heeft in ieder geval uh, gezelschap gekregen daar, uh, de man van uh, BMC. Even kijken hoor, het is Matthew Heyman die daar uh, aansluit... Uh, want het is uh, moeilijk te zien allemaal, omdat het uh, de regen met bakken naar beneden komt. Het is uh, typisch Ronde van Zwitserland weer, om het zomaar eens te zeggen. Altijd in deze tijd van het jaar schijnt het daar toch slecht te zijn... Ik zou bijna zeggen, van ga die ronde eens op een ander moment uh, organiseren. Maar natuurlijk, het is de ideale voorbereidingsronde voor de Tour de France... samen met de dauphiné Libéré die we al hebben gehad. Het is in ieder geval zo dat uh, Kohler zijn uh, aanval voortzet. 1 minuut 27 is de voorsprong van Kohler op het achtervolgende peloton. Het peloton met erin de gele trui. 1 minuut 24, het wordt steeds minder. We hebben nog 38 kilometer te koersen. En die gele trui van Rui Costa gaat uiteindelijk toch niet in gevaar komen. Want uh, de best geclasseerde in de kopgroep die stond op 1.15. Redes lange tijd in de virtuele gele trui, dat was Dario Cataldo. Maar nu het peloton steeds dichterbij gaat komen, zal die voorsprong smelten als sneeuw voor de zon. En zullen we straks in elk geval een versmelting krijgen tussen de restanten van de kopgroep en het peloton. Een man dus aan de leiding, een Zwitser natuurlijk, Martin Kolig. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Lessons in law van Level 42. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de mensenhandel in Nederland. Het aantal slachtoffers dat wordt geregistreerd neemt toe. Afgelopen jaar behoorlijk met 23 procent. Corinne Detmeijer is Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Goedemiddag. Goedemiddag. Als het eh, toeneemt met zo'n hoog percentage, wil het dan ook zeggen dat de mensenhandel hier is toegenomen? Nou, in principe wil toename in geregistreerde slachtoffers eigenlijk niet veel meer zeggen dan dat we er meer oog voor hebben. Dus dat er meer slachtoffers worden geïdentificeerd door politie, hulpverlening, IND eh, en dat daardoor die toename eh, het gevolg daarvan is. Meer oog betekent dus ook een, een, een duidelijker aanpak van de mensenhandel door justitie? Zeker. Bent u daar positief over? Ik ben heel positief over de aanpak door politie en justitie van mensenhandel. Ik vind dat daar innovatief eh, gewerkt wordt. Eh, echt gezocht wordt om, eh, om dit hele ernstige misdrijf aan te pakken. U moet het zo zien, mensenhandel is een, een delict wat niet zomaar naar je toe komt. Het is zoals dat binnen justitie heet een Haaldelict. Dus je moet zelf ervoor zorgen dat je, um, dat je weet waar de problemen zitten... waar de slachtoffers zitten en hoe je ze aan kan pakken. En wat is daar dan innovatief in, in die aanpak? Nou, bijvoorbeeld, er zijn twee uh, acties geweest. Eén in de Doubletstraat in Den Haag... en een andere in het Bakelandplein in Eindhoven... Uh, waar gekeken is om uh, met zo'n grootschalige actie... te kijken of daar uh, slachtoffers mensenhandel waren te identificeren. We hebben ook recentelijk een grote hotelprocedure uh, ge uh, gezien... waarbij de politie geprobeerd heeft om prostitutie in de hotels aan te pakken. En gaat het daarbij alleen om vrouwen? Nee, het gaat bij uh, mensenhandel om vrouwen en mannen. Het aantal vrouwen is nog wel substantieel groter dan het aantal mannen. En als we het hebben over de seksindustrie, is ook daar het aantal vrouwen groter. Maar daar komen zeker ook mannelijke slachtoffers voor. Want het gaat om meer dan de seksindustrie? Ja. Het gaat ook om overige uitbuiting, zoals we dat noemen. Dat is uh, economische uitbuiting. En dat kan zijn in het steken, wat natuurlijk een vrij bekende zaak is, uh, is geweest. Maar het kan ook in de bouw, in de horeca, in de catering. Allerlei verschillende soorten economische uitbuiting uh, zien wij op dit moment. En het Kamerdebat gaat ook over de manier waarop uh, deze mensen... als ze eenmaal bevrijd zijn van de mensenhandelaren, hoe ze dan worden opgevangen. Wat, wat vindt u van die opvang in Nederland? Ik vind uh, de pilotcategorale opvang zoals die nu loopt, vind ik op zich een, een, een goede manier om slachtoffers uh, op te pakken of uh, uh, op te vangen. De pilot uh, ja, dat wil dat zeggen dat daar uh, slachtoffers, mensenhandel... worden opgevangen met uh, een gelijkgestemde, Dus niet zomaar in de vrouwenopvang. Maar dat er een grote expertise in die opvangvoorzieningen uh, uh, aanwezig is. Juist op dit gebied. Om te weten hoe je om moet gaan met dit soort trauma's. Om uh, ook de, de medische hulp en de juridische hulp... extra goed te kunnen verlenen. En dat is belangrijk, omdat... Uh, en als je slachtoffers goed behandelt en op deze manier goed voorlicht... dan kunnen ze ook een betere beslissing nemen over het al dan niet... meewerken met politie en justitie om de mensenhandelaren aan te pakken. En ze hebben drie maanden bedenktijd, hè, de slachtoffers... om te kijken of ze aangifte willen doen. Um, en Nu bestaat de indruk dat minister Leers die termijn wil bekorten. Wat vindt u ervan als, als dat minder dan drie maanden is? Als het, als het verandert? Nou, die indruk klopt niet. De minister is geen van plan om de bedenktijd te verkorten. Um, wat hij wel uh, aan de Kamer heeft geschreven... is dat hij voor slachtoffers die um, al uit de mensenhandelssituatie zijn... en dat al meer dan drie maanden zijn... dat hij hen geen bedenktijd meer aan wil bieden. En de achtergrond van uh, uh, deze, uh, dit voornemen ligt erin dat die, deze slachtoffers dan al die drie maanden gehad hebben. Ik zie dat anders. Ik uh, denk dat juist die beslissing om wel of niet aangifte te doen... of mee te werken met de politie... moet een beslissing zijn die geïnformeerd is. Dus dat wil zeggen dat je goed uitgelegd hebt gekregen... wat, uh, wat het betekent om aangifte te doen. Ja, En op wat voor termijn kom, kom je dan bij u? Wat vindt u wenselijk? Hoe lang mogen deze mensen hier blijven? Ik vind een bedenktijd van drie maanden voor alle slachtoffers mensenhandel redelijk. En dat is ook iets wat we internationaal hebben afgesproken... dat er een bedenktijd zou zijn tussen de één en de zes maanden. En voor Nederland is de keuze gevallen op drie maanden. Ja, en uh, nu is er ook wel angst bij het kabinet... dat sommige slachtoffers de situatie aangrijpen... om hier een, uh, een verblijfsvergunning te krijgen. Is dat terecht? De regeling voor slachtoffers-mensenhandel op het gebied van het verblijfsrecht is in de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Het is een, een, een, een goede regeling. En ja, er zullen ook zeker uh, gevallen zijn waarin misbruik gemaakt wordt van die regeling. Dat zie je natuurlijk bij alle regelingen op welk gebied dan ook. Maar u hebt dat, dat onderzocht, hè? Ik heb uh, onderzocht... Dus hoeveel mensen bleken inderdaad valse gronden uh, aanvraag te hebben gedaan. Dat is niet wat ik heb onderzocht. Ik heb uh, gekeken naar uh, de groep uh, uh, mensen... die uh, een aangifte hebben gedaan voor mensenhandel... die daarop een verblijfsvergunning hebben gekregen... en waar uiteindelijk geen opsporing uh, heeft plaatsgevonden... omdat er onvoldoende opsporingsindicaties waren... Die groep heb ik een verkennend onderzoek naar gedaan en daar is uitgekomen dat um, ongeveer de helft van deze groep niet eerder in een asielprocedure heeft gezeten. En waarom is het voor Nederland zo belangrijk dat ze aangifte doen? Uh, dus hier drie maanden blijven, dat ze hier goed verzorgd worden en dan aangifte doen. Is dat om, om nog veel meer de mensenhandel in kaart te brengen? Het is om uh, ernstige criminelen die mensen gebruiken als wegwerpartikelen, om die uh, uh, op te pakken en te vervolgen. En ja, ik denk dat een, een, een fatsoenlijk land uh, wil dit soort ernstige criminaliteit aanpakken. Ja, En waar zit dan die aarzeling van het kabinet, het verschil tussen minister Leers en u in die aanpak? Uh, dat zit hem eigenlijk alleen in de slachtoffers... die al uit de mensenhandelsituatie uh, zijn. Want die hadden eerder hun best moeten doen... Um, en, en dan kost het te, te veel geld om ze hier te houden. Dat is dan het idee? Nee, die zijn hier dan. Die zijn uit de mensenhandelsituatie. Uh, en die moeten dus nadenken of ze wel of niet aangifte willen doen. De mensen die de bedenktijd krijgen worden daarbij geholpen en ondersteund. Mensen die, dat, uh, die niet meteen uh, in beeld zijn bij de hulpverlening of de politie... die uh, hebben ook geen vangnet, die hebben geen andere mensen die hen kunnen helpen. Dat zijn vaak ernstig getraumatiseerde mensen. En ook zij moeten de mogelijkheid krijgen om een goede beslissing te kunnen nemen. Ja, en wat wenst u van de Tweede Kamer in het debat? Ja, ik hoop natuurlijk dat het voornemen van minister Leers dat hij dat zal laten varen. Ja, en dat is dat voornemen van als ze al uit die slachtoffersituatie zijn, dat ze dan ook gelijk weg moeten? Dat ze dan geen bedenktijd krijgen en dat ze dan meteen aangifte moeten doen. En zodra ze aangifte hebben gedaan, krijgen ze ook een verblijfsvergunning. En dan zien we het aantal uh, meldingen toenemen. Uh, vorig jaar dus, een uh, stuk hoger percentage. Wat betekent dat voor dit jaar? Want ik neem aan dat er dan wachtlijsten ontstaan voor mensen die uit deze situatie worden gehaald. Er zijn inderdaad wachtlijsten bij de opvang. En dat is heel betreurenswaardig. Wat moet eraan gedaan worden? Want dat zijn ja. mensen die straks buiten de boot gaan vallen. En wellicht misschien weer terugkeren in de situatie waar ze juist uitgehaald zijn. Nou, wat belangrijk is, is dat uh, de. Uh, capaciteit van de opvang gelijke tred houdt... met het aantal geregistreerde slachtoffers. Althans, dat, die, dat daar de mogelijkheden voor opvang zullen toenemen. Dat is wel een van de uh, zaken waar ik ook al eerder voor gepleit heb. Maar wat ook heel erg belangrijk is... is dat um, uh, als slachtoffers in die um, categorale opvangvoorziening zitten... dan moeten ze daarna doorgeplaatst worden naar uh, verschillende gemeenten. En die doorplaatsing, dat is een groot probleem. Omdat gemeenten eigenlijk onvoldoende daarin... een verantwoordelijk voor zichzelf, verantwoordelijkheid voor zichzelf... Zien. Een hoop dus... schakels, een hoop schakels. Dus die vanavond ook uh, in de Tweede Kamer worden behandeld... in het debat over de mensenhandel. Dat gaat u uh, van daarbij meemaken, neem ik aan. Corinne Ted Meijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Dank u wel. Radio 1. Sportzomer Tweets. Luc, ik ink, hebben we even achter zijn uh, computer vandaag gehaald. Ja. Luc, wat doen onze sporters en hun fans vandaag op Twitter? Je nou, volgt het uh, de hele dag en nacht ook volgens mij. Ja, nacht ook, ja. Nu eventjes niet, maar goed, dat moet maar even. Dag, hè? <laughs> ja, precies. Rustige ochtend was het. De middag gelukkig een stuk drukker. Er werd weer gepraat over voetbal. En dan vooral over de wedstrijden van vanavond. Tweede ronde van de groepsfase gaat beginnen. En een kraker staat op het programma. Griekenland-Tsjechië. Wedstrijd waar iedereen eens even lekker voor gaat zitten. Ik even kijken, ik had hier iemand die. Je had echt zoiets van even kijken, Griekenland, Tsjechië, zin in. Even kijken of ik hem kan vinden. Die had er geen nee. zin in. <laughs> even kijken of die hier is. Nee, sorry, op Twitter kijkt echt niemand uit naar Griekenland tegen Tsjechië. Er is nog een wedstrijd, Polen-Rusland. Daar wordt wat meer van verwacht op Twitter. Rusland is natuurlijk ineens titelkandidaat en Polen speelt voor eigen publiek. Rapper Mr. Polska, al gehoord hier in de Radio 1 Sportszomer. Hij is in Polen en bij de wedstrijd is hij ook vanavond. En hij twittert dat hij de kaarten binnen heeft en hij zegt woep, woep. Hij is er ook helemaal klaar voor. Hij twittert verder dat als hij uh, wild wordt, hoopt dat, een, dat hij een close-up krijgt. zoals de Polen scoren. Overigens is hij wel een beetje zenuwachtig. Dat laat hij ook op Twitter. Te weten. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva. Victoria, snel even naar het Twitter-account van Victoria Koblenko. Gisteren nog zingend en swingend en een grak of zo. Karaoke Bar, ze is nog steeds blij voor de Oekraïners die gisteren wonnen van de Zweden. Maar is ook weer klaar voor de wedstrijd van woensdag. Ze tweet foto's van Oekraïnse vrouwen gehuld in het oranje. Haar mannelijke volgers vragen om telefoonnummers, uiteraard. En ze retweet ook een bericht van Ed Tom Beek. Ruud Gullet is Europese Europees kampioen scheiden een beetje lullen. Goed, er is een probleem. We hebben een hater in ons midden. Een hater is iemand op Twitter die alleen maar zit te mopperen. Hè? En onze hater heet Michael van Praag, bondsvoorzitter van de KNVB en lid van bestuur van UEFA. Hij heeft het niet zo op commentatoren. Al vanaf het begin van dit EK tweet hij via Michael, Michael van Praag het ene na het andere bronbericht. Zo zegt hij, wat zou het heerlijk zijn geweest als de NOS bij ons, uh, bij Ierland, Kroatië eens een commentator had geschaft met enige spelregelkennis. En hij zegt ook, Frankrijk Engeland kijken met de derde kamer, dat is Beter commentaar dan Frank Snoeks. Heel veel medestanders krijgt Van Praag niet. Een recente discussie gaat vooral over het feit... of Michael Van Praag wel of niet de echte Michael Van Praag is. Hij zegt zelf van wel. En dan is, uh, uh, hebben we nog de grootste EK-hit van dit moment. Die is gemaakt door drie artiesten. Wolter Kroes, Ernst Daniel Smit en Jesser. We gaan even kijken of de heren er zelf nog wel heil in zien naar die nederlaag. Edwalt Wolter Kroes wel. Hij post een foto van hemzelf met Johan Cruijff. En het bericht daarbij luidt... We hebben absoluut geloof in ons Nederlands elftal. Woensdag vecht Nederland zich terug tegen Duitsland. Ernst Daniel Smit liet ons via Ed Ernst Daniel al weten... dat hij natte jatten had voor de wedstrijd tegen Denemarken. Geen idee wat het is. En na de partij twitterde hij... GVD, biertje bitterballen, niet gegeven penalty en een mm, wedstrijd. Toch ben en blijf ik voor Nederland zeker weten. En dan Jesser tot slot. Ja, dat lijkt me logisch <lacht> toch? Jesser <ja>. <lacht> nog tot slot. Hij zegt potverdomme, wat is dit? Stop je toeter maar terug in je la. Woensdag dan maar. En dan tot slot nog. Er is ook getwitterd. Eindelijk dan door de spelers. Of nou ja, de spelers. Ik weet ook wel goed. Kampioen worden doe je natuurlijk met z'n 23. Maar als je de hele dag zit te wachten op tweetreacties van Oranjegangers. Dan ja, ga je niet drie keer door het digitale dak. Als Tim Krul en Kevin Strootman iets van zich laten horen. Maar goed, het is beter dan niets. Kevin zegt dat hij geland is in Garkov. Dus dat is mooi. En nu onderweg is naar het hotel en straks gaat trainen. Tim Krul tweet ongeveer hetzelfde. Misschien zaten ze naast elkaar in het vliegtuig en voegt eraan toe dat morgen de wedstrijd tegen Duitsland is. Dat is mooi om te weten. Dankjewel, Ed Tim Krul. Morgen rond half één zijn er weer nieuwe tweets. Zelf mee tweeten kan je doen via hashtag R1 sportzomer Tot morgen. Oké, okay, af en toe even ontspannen, hè, Luc? Ja. Het, het is best wel heftig ja, even, hier allemaal... Nu uh, even uh, een minuutje, niet achter de computer, <laughs> dan, dan, uh, dan komen ze helemaal goed. Goed, Luc ink. We gaan eens even kijken hoe het in Zwitserland gaat. De vierde etappe van de Ronde van Zwitserland. Geo Lippens. Hashtag Ronde van Zwitserland kunnen we dan zeggen en daar is de koers ontploft vooraan. In ieder geval de kopgroep is uit elkaar gespat. We zijn bezig aan een beklimming, de beklimming van de tweede categorie. Die moet nog even gaan duren, want de top ligt pas op 18 kilometer van de finish. We hebben op dit moment nog 27 kilometer te fietsen, maar sommige renners staan echt al helemaal geparkeerd. Want het is daar een steile wand in die beklimming die we nu zien. Dario Cataldo is de man aan de leiding. Nog steeds wel, hij heeft nog een gaatje, maar het gaatje is niet groot. Want vlak daarachter daar zit dat pilot als een hongerig monster, zo lijkt het wel, vlak op zijn hielen. En ze proberen hem natuurlijk dadelijk te pakken. Cataldo, de best geclasseerde in elk geval in de kopgroep. Hij had dus een achterstand van 1 minuut en 15 seconden... op de gele trui op Rui Costa. Cataldo probeert het dus in zijn eentje. Wie weet, een wanhoopspoging. Daarachter, daar kraakt het, daar ploft het. Sommige renners die bijna stil stonden. We zagen wat coureurs, met name van Rabobank... die daar probeerden in ieder geval het tempo... daar aan de kop van het peloton bij te houden. Ook Wout Poels hebben we even eerder in actie gezien. En zo proberen de Nederlanders zich in elk geval te handhaven... in deze lastige etappe, Lastiger dan je op papier zou zeggen. 14 seconden is de voorsprong van Cataldo op de achtervolgers... op het peloton, op de eerste delen van het peloton. Het peloton slaat helemaal op elkaar op die kol van de tweede categorie. Iets na half vijf. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws... Er is nog veel mis met het toezicht op advocaten. Cliënten die klagen over hun advocaat. worden vaak slecht geïnformeerd. over de rol die de dekens van de Orde van Advocaten. en de tuchtrechter hebben. Het staat in een tussenrapport van de commissie die de klachtafhandeling onderzoekt. De metroverkeer in Rotterdam is vanmiddag ontregeld geweest na een bommelding. De politie sloot drie metrostations af. Er werd niets gevonden. De politie doorzocht een verdachte tas. in een metrostel dat stilstond. op het station Delfshaven. De metroverkeer in Rotterdam wordt zo snel mogelijk weer vrijgegeven.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 ANWB Verkeersinformatie. Een rustig begin van de avond spits maar veel vertraging bij Amsterdam. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A9. De A9 ook maar richting Diemen is dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen... na een aanrijding met meerdere auto's. Inmiddels staat er zo'n 3 kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Verder ook aardig wat bijzonderheden al. Op de A4 hoofdliet richting Vlaardingen... is de linkertunnelbuis van de snel dicht na een aanrijding. Er staat nu 2 kilometer file. Op de A7 Zaandam richting Hoorn bij de af Wormer 4 kilometer, daar is de rechte dicht, dichter, staat een auto stil. Ook wat drukker op de A10, de Ring Amsterdam, tussen Geuswild en Knopen de Nieuwe Meer 2 kilometer, en verderop tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park nog eens 3 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, voor het Knopen de Brechtseplein 4 kilometer, daar is de rechte dicht, dichter, staat een vrachtwagen stil. En door een zijn storingrijder tussen Alphen aan de Rijn en Leiden Lammenschans geen treinen, de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur.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 Konica Minolta. Groenerbestaatniet.nl. Dit is de Radio1 Sportzomer. Zo ons politiek forum over de lijst van het CDA die nogal wat nieuwe namen laat zien. Eerst het toezicht op advocaten. Daar is behoorlijk wat mis mee. Dat concludeert interim rapporteur rijn Jan Hoekstra. Die heeft een rapportage opgesteld in opdracht van de Orde van Advocaten. Goedemiddag, meneer Hoekstra. Uh, goedemiddag. En ja, wat gaat er mis daar? Nou, wat ik, uh, wat ik heb opgeschreven, uh, uh, en nadat ik 19 tekens, dus de voorzitters van de Rade van Toezicht in de arrondissementen, heb uh, bezocht in de afgelopen maanden. Uh, uh, kijk, er zijn twee, twee belangrijke noties die ik heb. Eén dat een uh, goede beroepsuitoefening door, uh, door een advocaat van openbaar belang is. Dat is een, gewoon een openbaar belang. En, uh, wel, en dan was ik dus erg belangstellend naar hoe het toezicht dan uh, functioneert per uh, arrondissement. Ja. En dan constateer ik dat eigenlijk het uh, toezicht nog te veel te intern is gericht. Uh,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 Oplossen als je geluk nou, hebt ja, en de cliënt dan, hoort er niks van? Nou, de cliënt hoort er wel van. Dus daar, dat, dat heb ik ook helemaal... Ik denk dat de, de, de klachten die worden behandeld... Eh, eh, voor het merendeel goed worden behandeld. Maar wat mijn, wat mijn, mijn ervaring is tijdens deze bezoeken... Eh, dan vraag ik, waar gaan die klachten over? Ik wil weten waar die klachten over gaan. En... Bent u er nog? Ja, zeker. Ik luister ademloos. Maar waar, waar gaan die klachten over? Ja. Want u moet toch ook, dat, dat wil ik als interim rapporteur weten, en ik moet het u vragen, want ik kan het nergens vinden. Ook in uw verslag niet. Aha, dus, en, en dus ook, ze schrijven niet op wat de klachten zijn, en dan kan je er ook niet echt van leren dus? Nee, en kijk, ik heb ook een punt gemaakt van het proactieve toezicht, want als je een klacht krijgt en die moet behandelen, eh, ja... Uh, dat is wat anders dan het proactieve toezicht dat je ook moet uitoefenen. Het is ook de taak van een deken om te zien of uh, die advocaat zijn uh, beroep al uitoefent. Uh, het hele kantoor uh, zich wel het uh, vak uitoefent op een wijze waardoor ook uh, ja, het recht wordt gediend. Want wat, even een vraag van een niet, geschoolde journalist, ju niet juridisch geschoolde journalist, een, een deken... Ziet toe op wat een advocaat doet. Wat is daarbij de belangrijkste taak? Hoe doe je dat het beste? Ja, hoe doe je dat het beste? Door, uh, uh, door te verkennen per, per, uh, per arrondissement... waar de problemen liggen in de advocatuur. En dat gebeurt niet voldoende? En dat vind ik dat dat onvoldoende gebeurt. En komt dat door een interne cultuur die er heerst? Dat... Nou, dat is... Uh, u gebruikt het woord cultuur. Ik zeg van... De advocatuur moet niet alleen maar intern proberen uh, zaken op te lossen. Ah. En dat gaat ook dan. Ja, nee. Ze zijn, ze zijn bang om de, voor de buitenwereld te moeten erkennen dat ze fouten maken. Nou, ja. De, dat, dat is uw conclusie. Die conclusie trek ik niet. Want ik heb een half jaar nu mijn verkenning gedaan. Ik Waar ligt dat dan aan? En, uh, het is, dat, is wel, dat heeft wel te maken met een cultuur. Uh, dat je verantwoording aflegt richting jouw collega. En wat ik van belang vind, mijn vraag is ook altijd waar, stuurt u uw verantwoording, uw verslag, jaarlijks verslag, naartoe? Stuurt u het ook naar het ministerie, het ministerie van Justitie toe? Stuurt u het aan de Tweede Kamer toe? Stuurt u het aan Nieuwspoort? Ja of nee? Wanneer Want, komt uw eindrapport? In december. En dat gaat dan? Naar wie? Eh... Uh, ik rapporteer aan het publiek, zoals ik nu uh, heb krijgt krijg het rapport. Uh, iedereen krijgt het rapport. Dat Tweede Kamerleden krijgen dat. Ministerie van Justitie en de Orde van, orde van Advocaten, vanzelfsprekend. Want uh, die trekt hier lering uit, naar ik verwacht en hoop. Ja. Oké. Okay. Nou, meneer uh, Rijnjan Hoekstra, u heeft ons erop attent gemaakt. We zullen eens kijken of ze met dat jaarverslag uh, onze kant op komen komend jaar. Hartelijk dank in ieder geval. Okay, bedankt. Dag. Dank. En zo gaan we dus ja, verder met onze sportzone. politieke Nossa, panel. Tot zo.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 Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quer dizer, sim. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Was never anyway? hello baby, Michelle Tello. Twee jaar geleden stond er geen enkele nieuwkomer... bij de eerste twintig namen op de CDA-kandidatenlijst. Nu maar liefst dertien. Twee jaar geleden domineerden ook de bewindslieden de top van de lijst. Nu laten ze het allemaal aan zich voorbij gaan. Wat is er aan de hand daar? Daar hebben we het over in ons politieke panel vanmiddag. Met Marcia Nieuwenhuis van De Nieuwe Pers... en met Thijs Niemans, verdriet van NRC Handelsblad. Beide goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja, Marcia, uh, wat een nieuwe lijst bij CDA. Vind je het opmerkelijk? Ja, ik heb me echt staan kijken, wat een lijst inderdaad. Er zijn zoveel broekjes op die lijst, dat is echt ongelooflijk. Waar het CDA normaal echt gedomineerd wordt door namen als... nou ja, Balken en uh, Van der Hoeven, Verhagen, Donner, Klink... Uh, kent ze allemaal wel. Uh, is er nu uh, geen enkel bewindspersoon met ministeriële of staatssecretaris ervaring. Dus en wat is... zegt dit volgens jou? Wat is, nou is daar ja, gebeurd? Uh, ik vind het zelf eerlijk gezegd een beetje ook een, een brevet van onvermogen en weinig, ja, er gaat weinig vertrouwen van uit. Hè? Als, als geen enkele minister het aandurft om op die lijst te gaan staan, denk ik, ja, zouden ze dan helemaal geen vertrouwen erin hebben dat er überhaupt een kans bestaat om te gaan regeren? Ja. En, en Thijs, wat is jouw uh, indruk ervan? Nou, ik moet zeggen, toen ik het vanochtend uh, vroeg persberichten doorlas... dat ik ook behoorlijk verrast was door... Uh, niet alleen uh, wat er allemaal aan nieuwe onbekende mensen opstaat... maar ook vooral wat er aan gevestigde namen van afgevallen is. Hè? Want er zijn natuurlijk een aantal mensen waarvan al duidelijk was... dat ze niet op die lijst zouden gaan staan. Maxime Verhagen, Jan Kees de Jager, Mirjam Sterk. Uh, maar een aantal mensen uh, dat wel had gesolliciteerd, uh, is ook buiten de boot gevallen. Ik noem iemand als Gerk Koopmans, toch hm. een invloedrijk Kamerlid ervaren. Vorige week nog in de Telegraaf getipt als mogelijk toekomstig Kamervoorzitter. Nou, die is er helemaal uitgevallen. Uh, iemand als Joop Atsma, staatssecretaris, zeer ervaren rot in de partij, ook niet. Tjoskun Tjuric. Um, ook al lang Kamerlid, Henk-Jan Ormel, de buitenland woordvoerder. Nou, de dierenarts. De dierenarts uh, en nou, Pieter Omzicht, financieel, Pieter, Pieter Omtzigt, financieel expert. specialist. Uh, eigenlijk hebben ze alleen nog Ellie Blanksma de, i, op deze, laten we zeggen, in de top 20, die echt uh, verstand heeft van, van financiële zaken. Um, nou ja, het is, een, uh, het is een, echt, een, echt een revolutie. En, en zie je er een, een rode draad in? Is dit een afrekening met mensen die tegen, eigenlijk tegen gedogen met de PVV zijn? Of juist niet? Of loopt nou, ik het ik heb door geprobeerd om, dat, om, dat, om die rode draad erin te zien. Maar eigenlijk, hoe langer ik ernaar keek, uh, hoe minder ik het zag. Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat uh, nou ja, goed, een aantal mensen inderdaad gesneuveld zijn... die destijds groot voorstander waren. Koopmans en waren, behoorden tot de harde kern van de voorstanders van samenwerking met de PVV. Maar, maar uh, uh, Koppie, Jan, die moeten ze ook niet meer. Uh, die moeten ook niet meer. En laten we niet vergeten dat Sribant van Haarsma Buma... dat is iedereen inmiddels alweer zo'n beetje vergeten... maar die behoorde ook tot die clubmensen in de fractie... die groot voorstander was van het samenwerken met de PVV. Dat heeft hij op een hele behendige manier... heeft hij dat inmiddels van zich afgeschud. Uh, maar hij was daar ook erg voor. En de nummer drie, Sander de Rauwe, jong Kamerlid uit Friesland. 31 jaar... Um, die nu heel hoog staat, die uh, behoorde ook tot die kern van voorstanders. Ja, Marcia, kon jij er nou... politiek chocola van maken van, van deze keuzes? Nou ja, wat mij wel opviel is dat er een aantal mensen tussen staan... die ook, um, en daarom zei ik net ook, nou, toen hij zei... bij Sander de Rauwe is toch ook echt een Pvv voorstander Sander de Rauwe is ook het Kamerlid geweest wat... Um, Echt zijn fractie heeft opgeroepen om juist het eigen geluid te laten horen en niet per definitie uh, met de PVV uh, mee te stemmen. Hè? Hij zei op, onder andere dat de mijlkorf af moest, en uh, hij was wat dat betreft uh, niet de enige. Mirjam Sterkhoorde daar ook bij, die dus nu niet op staat, maar ook bijvoorbeeld uh, Blanksma, die het zijn en, en van Heijem bedoel ik, sorry, die hebben ja wel uh, ook stevige taal geuit. Op een gegeven moment heeft uh, Van Heijen... bijvoorbeeld echt een fel conflict gekregen... met de VVD over... Uh, uh, nou ja, dat, wat, wat in de coalitie wat, wat, wat ook wat heeft Sandra gespeeld. Wat Sander de Rouwen betreft... lijkt me dat dan voortschrijdend inzicht. Want ik herinner mij op het legendarische CDA-congres... In, in Arnhem destijds, in oktober 2010... herinner ik mij een fel pleidooi voor, van Sander de Rouwen, waarom het toch een ontzettend goed idee was... dat het CDA dit avontuur uh, aanging... Dus uh, dat zijn, ik denk dat een aantal mensen die op deze lijst staan... dat dat ook de overlevers zijn die volgens mij op tijd hebben ingezien... in die afgelopen anderhalf jaar voor de breuk van Wilders... Uh, dat hier niet de toekomst van het CDA lag... en zich ook publiekelijk daar half of voor drie kwart... of voor een derde van hebben Ja. Ja, wat me ook opviel aan de lijst... is dat er nu wel heel weinig mensen opstaan... die goed scoren op het aantal voorkeurstemmen. Hij wordt natuurlijk aangevoerd door Van Haarsma Buma. Die staat nu op 1. Ik heb uit de lijsten van 2003, 2006 en 2010 erbij gepakt. En daar haalde Van Haarsma Buma in 2003 maar 425 voorkeurstemmen. Dat zal nu natuurlijk wel anders zijn. want Dat is wel echt ongehoord weinig. Ook in 2010, toen hij op de nummer 10 stond... 850 stemmen, dat is echt... We hebben nu natuurlijk Mona Keizer op nummer 2 bij het CDA. Het klinkt een beetje alsof de partij Thijs zich aan het voorbereiden is... op niet mee, reageren, niet mee regeren, wel reageren natuurlijk in, in de oppositie... en dan groeien en hopen over vier jaar weer een beetje een profiel te hebben. Ja, dat vind ik wonderlijk, want dat is niet de intuïtie van het CDA. De intuïtie van het CDA zou zal zijn om altijd toch te, regeren. Te, te regeren. En zeker nu, uh, ja, als we de peilingen mogen geloven... krijgen we wederom een knotsgekke uitslag in september... nog los van wat er met Griekenland en de euro gaat gebeuren. Want dan wordt het allemaal nog knotsgekker. Uh, en uh, waarbij we aan vier, vijf partijencoalities moeten denken. En waarbij het CDA als partij van het midden... eigenlijk een onvermijdelijke coalitiepartner zal zijn. Dus het lijkt mij stug dat zij uh, als geboren bestuurders... Uh, dat als overweging uh, hebben gehad. Um, ik denk eerder dat het een. Uh, ja, dat het toch een. Uh, een uh, ja, een, dat de partijvoorzitter hier heel duidelijk, Ruud Petom hier heel duidelijk haar stempel op heeft gedrukt. En uh, dat, er, ja, dat ze daar intern uh, heel ver heeft kunnen gaan. En dat zien we dus terug in die lijst. Gaan we het over een andere lijst hebben van GroenLinks? Die moet nog worden samengesteld, bekend worden gemaakt. Wordt ongetwijfeld hard aan gewerkt, met name achter de schermen. En wat zien we dan weer? Opnieuw gedoe over de positie van Tovik Dibi. Uh, eerder wilde hij op uh, plek nummer 2 op de lijst, vlak achter. Jolanda sap toen hij van haar verloor, maar blijkt nu. Nu wil hij opeens op plek nummer 10-10 uh, uh, Marsha, Wat wil hij nou? Nou ja, hij slaagt er in elk geval in om veel aandacht te krijgen. Want uh, toen hij eerst op twee zei, was iedereen uh, er hoog uh, over hem aan het praten in het nieuws, en nu is dat nu die op 10 wil, is hij ook weer helemaal uh, in de picture. Ja, ik denk dat hij nu probeert de schade voor zijn partij te uh, beperken en daardoor zegt: Van laat mij maar op 10 en dan hoop de dat hij de er de... voor zichzelf. Um, misschien voor beide. Uh, hij kan natuurlijk alsnog met voorkeur stemmen in de Kamer komen. Want hij heeft wel veel aandacht gekregen. En er zijn ook wel degelijk mensen die bijvoorbeeld de debatten bij hebben gewoond. Die hem als uh, positieve verrassing hebben gezien. Zou dat zijn strategie kunnen zijn tijdens niemand's verlieten? Nou, ik denk dat het uh, voor een deel in ieder geval ook uh, uh, een vorm van, laten we zeggen, de gracieuze exit is. Als je die vaak in Den Haag ziet, uh, dat uh, zeg je bij het CDA ook, mensen die... Ja, op een gegeven moment een door hebben gekregen, dan wel vanuit de partij uh, erop zijn geattendeerd dat de kans niet heel groot is dat ze op een uh, mooie plek komen. En dan de gelegenheid krijgen om eigenlijk van tevoren te zeggen van nou weet je. Hij heeft al 14% de bed... van de stemmen gekregen in die lijsttrekkersverkiezing. Ja, dat maar zijn het misschien ook mensen ook wel die straks hij... via voorkeurstemmen, hem alsnog in de, in de Kamer kunnen krijgen. Ik Moet het wel wat meer zijn, natuurlijk. Er, waren er ook, was ook 84% voor Jolanda Sap. En ik heb bij veel van die bijeenkomsten van GroenLinks heb ik ook mensen gehoord die niet blij waren met, uh, met zijn kandidatuur en met zijn, en met zijn actie. En uh, het ha had maar zo kunnen zijn dat hij op het congres... Uh, hè, dat hij uh, wel op een verkiesbare plek of op een hogere plek was echt, door de commissie. En dat een congres uh, dat nog eventjes in zijn maag zat... met uh, wat hij Jolanda Sap heeft eigenlijk hem lager had gezet... nou, dat had hem een hoop meer gezichtsverlies opgeleverd. Zie je dat Dan... ook zo, Marsha? Een gracieuze exitstrategie van Tovik Dibi... Nou, ja, ik vind eerlijk gezegd dat in het nieuws wel heel erg wordt benadrukt... dat hij SAP zo heeft aangevallen. Terwijl ik denk, ja, de oorzaak van dit hele probleem... is niet zozeer dat Dibi nou een, een gooi heeft gedaan naar het lijsttrekkerschap. Dat is gewoon dat SAP niet goed uit de verf komt. Ik bedoel, ze kan inhoudelijk de dingen goed op orde hebben... maar ze kwam in het begin van haar fractievoorzitterschap amper in beeld. Hè. Toen hadden ze... Ja, ze had eigenlijk niet eens echt een portefeuille... Dus ze heeft weinig kunnen laten zien, terwijl ze haar prima hadden in kunnen zetten op financieel-economische kwesties. Want daar weet ze juist veel van. Nou, op een gegeven moment mocht ze geloof ik over AOW wat zeggen. Ja, dat, dat was al een hele rare keus. Ja, maar goed, en, en, mandaat... en daarna moet je het ook nog kunnen overbrengen. En, en daar heeft ze ook nog niet echt in uitgeblonken goed, gezien de stekkeraffaire. Maar nu heeft ze haar mandaat gekregen binnen de partij. Is daarmee... Is daar de Binnen de partij van... wel, ja. Maar het is maar de vraag hoeveel mensen nu op, het, op GroenLinks nog gaan stemmen. Want, want wat je altijd ziet, is dat een aantal maanden... voor de verkiezingen staat GroenLinks er nog redelijk rooskleurig voor. Maar vlak voor de verkiezingen, dan bedenken de mensen zich... oh ja, we willen toch eigenlijk liever een linkse premier... en stemmen toch maar liever op die grote partij. He, of dat nou SP of, of P van de A zal worden deze keer. En gaan ze dus nog meer stemmen verliezen. Dus uiteindelijk ben ik bang voor GroenLinks... wordt er echt een slachting aangericht op 12 september. Ja, en de, dan nog even... Even D66, hè? want Boris van der Ham, die praten we, uh, daar spreken we straks deze uitzending ook nog mee. Die gaat weg tijdens tij niemands verdriet. Is dat een groot verlies voor uh, de fractie? Nou, Het is een heel zichtbaar en ook gezichtsbepalend Kamerlid uh, al tien jaar voor D66. Hij heeft uh, de barre tijden meegemaakt uh, dat uh, D66 met drie zeteltjes in de Kamer zat. Uh, en dat ze met z'n drie de tenten uh, moesten runnen. Hij, is, uh, hij heeft bijgedragen aan de herreizenis van de partij. Uh, het is iemand met een duidelijke achterban. We hadden het net over voorkeurstemmen. Het is iemand die, uh, volgens mij, alle keren dat hij meeleidt aan de verkiezingen... er ook met voorkeurstemmen uh, gekozen werd. Ook al stond hij op een verkiezbare plek, maar zijn motto was altijd... ik wil hoe dan ook, waar ik ook sta, ook met voorkeurstemmen opnieuw in die kamer komen. Dus het is wel voor de partij, uh, in die zin, verliezen ze wel een, een, een, een heel zichtbaar iemand. Aan de andere kant uh, begreep ik ook uit D66... Dat, dat de relatie met Pechtold de laatste tijd wat... Gespannen was. Dat, oh. er, uh, dat er toch. Um, nou ja, dat er toch af en toe zo nu en dan is botsten tussen die twee. En waar ging dat dan over? Um, dat weet ik dan weer niet. Uh, behalve dat het uh, oh, zeker te maken heeft met dat beide heren uh, er graag graag in het middelpunt van de aandacht staan. En dat is natuurlijk zijn. ook Mart, veranderd. Ja. Hè? Want toen uh, hij erin kwam... zat D66 met drie uh, zeteltjes in de kamer. Dus hij mocht dingen hij mocht zeggen over nou, alles nou, doen. Toen, toen hij erin over kwam economie, was, dat was 2002. Over... Toen, toen uh, hadden ze er nog zeven, geloof ik. Maar uh, hij is natuurlijk doorgebroken in de tijd dat het... Uh, ja, dat, maar dat toen, hij Maar nou toen, toen ze maar drie zetels uh, hadden... mocht hij echt over alles wat zeggen. En nu zijn ze met zijn tien. En moet hij zich ook toch houden aan zijn portefeuille. Ja, en Ik kan en me thuis, voorstellen wie, dat dat niet echt in het aard van het beestje zit. Wie, wie zijn de gezichten die het moeten gaan maken... behalve ook bij D66 in de campagne? Nou ja, goed, je hebt een aantal uh, Kamerleden... die zich in die afgelopen twee jaar toch wel goed hebben ontwikkeld. Je hebt Gerard Schouw, zat eerder in de Eerste Kamer. Um, die, die probeert de kroonjuwelen van D66 weer wat af te stoffen. Hè. Die wil de gekozen burgemeester weer, uh, um, die weer voor elkaar gaan boksen. We hebben Kees Verhoeven, die zegt veel over de, over de, over de woning. Markt. Uh, die Wouter is campagne leid. ik Auter is uiteraard uh, financiële wizard en ook een van de uh, architecten van het lenteakkoord. Uh, dan hebben we um, nou, dat zijn eigenlijk toch wel de mensen die, uh, die bij D60 moeten. Gaan. Nog los van uh, wie ze uit de hoge hoed toveren straks uh, op de nieuwe kandidatenlijst. Want die is er nog niet. Nee. En Marcia, wat, wat verwacht jij bij d 66 nou, de laatste keer zag je dat Pia Dijkstra ook veel uh, voorkeurstemmen had gehad. Die heb ik in de Kamer overigens niet zo heel veel gezien. Maar ik verwacht dat uh, D66 ook wel weer met een aantal nieuwe namen zal komen. Ja. Dan nog even de SP. Zullen we dat nog even doen? Een mooi bezoek Tuurlijk. voor uh, Roemer vandaag hè? ja. ja. <laughs> Opmerkelijk, ja. Eva, Eva Morales, president van Bolivia... die kwam eerst bij hem langs en dan, dan bij Rutte. Ja, het was duidelijk wie die, die, be uh, wie die belangrijker vond. Ja, die nee, loopt uh, alvast vooruit op 12 september. Het was heel premierabel dat, uh, dat Roemer... meestal zie je dat alleen bij, in Duitsland en in Engeland... bij oppositieleiders, dat ze alvast uh, wereldleiders ontvangen. Maar uh, nou ja, Roemer nam alvast een voorschot op het premierschap. Ik vond het wel een opmerkelijke keuze. En ook met name wat betreft timing. Want de SP heeft zich juist... Uh, is een anderhalf week geleden een offensief gestart... om zich zelf heel nadrukkelijk te manifesteren als de partij van het midden, hè? niet meer extreem links, redelijk, zeer bereid tot compromissen sluiten. Ze willen in de regering, nu moet het gaan gebeuren. En uh, ja, bij dat imago past toch niet echt. Uh, zo'n uh, zo zo'n zo hele linkse president uit Latijns-Amerika, die af en toe nog wel als populistisch uit de hoek kan komen. En die veel mensen, waaronder ik, die over, ik ben overigens ook geen Latijns-Amerika kenner, maar uh, ja, je, je, je, wat je toch ziet, zijn foto's van deze meneer Morales met Hugo Chavez uh, uit Venezuela. Dus ja, dit zit wel erg links in het spectrum. Goed, we gaan de plaatjes uh, opzoeken vanavond en morgen. Hartelijk dank, Thijs Niemands Verdriet en Marcia Nieuwenhuis. Tot later deze zomer. Graag gedaan. Graag gedaan. Het fietsen in Zwitserland, de ronde daar. Gio, je had het over de bergen, dan moet je omhoog. Maar dan moet je ook omlaag. En dat terwijl het behoorlijk regent. Ja, het is echt uh, beste weer daar in uh, Zwitserland. Uh, we kijken naar een Noord... die, die omstandigheden misschien wel uh, gewend is in zijn vaderland. Lars-Peter Noordhauk. Geen slechte renner trouwens hoor. Hij rijdt op kop in deze etappe. Hij werd al vierde in het criterium internationaal dit jaar. Derde in de ronde van Noorwegen. En zesde in de ronde van Baskeland. Allemaal klassementen dus. En uh, hij kan dus een aardig eindje fietsen. En hij heeft een voorsprong van 25. 30 seconden op het eerste peloton. Met daarin de gele truidrager. Rui Costa. Met daarin ook Wout Poels. Robert Geesink heb ik gezien. Ik heb uh, Tom Jelten Slachter gezien. Ik dacht ook Kruiswijk daar te ontwaren. De Nederlanders zitten erbij. Verder natuurlijk alle favorieten voor het trassement. Schlek, Peter Sagan als sprinter. Die zit er ook nog bij. En aan de achterkant van het peloton aan de staart. Zag ik ook nog Oscar Freire worstelen. Om boven te komen. Op dat bergje van de derde categorie. van de vierde, tweede categorie zelfs. Maar hij is daar goed boven gekomen. Hij is zitten dus ook in dat achtervolgende peloton. Maar eerst moeten ze die man ingaan lopen, die Nochtouk. En daartussen nog, daar zwemmen nog twee man, Elminger en Van Avermaat. Gierlippen onze vlaggever buiten categorie. En van de regen van Zwitserland naar de regen naar Nederland, Gert Diemstra. Hi. Um, Hallo. Krijgen we vandaag ook weer van die enorme hoosbuien die gisteren het land... Ja, tot nu toe valt het eigenlijk heel erg mee met de buiigheid. Maar er zit nu uh, in één gebied, één regio, zit nu alweer een flinke bui. Dat is zeg maar net ten zuiden van Nijmegen. Tussen Kuik en Uden, voor de mensen die daar een beetje regionaal bekend zijn. Komt het dat het land in of gaat het weg? Nee, het, het, het ontstaat eigenlijk spontaan. Uh, verder is het zo dat boven Duitsland en boven België, zeg maar net over de grens, daar zitten ook stevige buien. Dus de mensen in de grensregio's. Die kunnen daar de komende uren ook nog mee te maken krijgen. Maar tegelijkertijd ontstaan er dus ook nieuwe buien. En dan vooral in het oosten en in het zuiden van het land. En het kan lokaal weer wateroverlast opleveren omdat die buien maar heel langzaam trekken. Hoe gaat het voor morgen? Ik denk dat we met z'n allen wel een beetje verlangen naar wat droogte. Nou dat komt dan mooi uit want morgen is het droog weer. De buigheid die trekt weg naar het oosten en zuidoosten. En vanuit het noorden, noordwestelijke wind, hebben we morgen, komt er wat drogere... maar ook wat koelere lucht onze kant op. Dat betekent wel dat het morgen op de meeste plaatsen droog blijft. Het weer in Garkov, mogen we al vooruitkijken. Ja, het is nog steeds erg warm daar. Het is uh, broeierig warm. Temperatuur, maximum temperaturen, iets boven de 30 graden. En dat zal morgen ook weer zo zijn. Uh, nou is het natuurlijk morgenavond, maar ja, het wordt maar heel langzaam koeler daar. Ja, in de loop van de avond blijft het daar dus warm. Ja. ja. En vochtig. En vochtig, ja, ja. Zwetig geblazen klamme handjes. Ook Goed, hier in Nederland. Sowieso. Gerrit, dankjewel. Gerrit Hiemstra. En zo zijn wij terug met de Radio 1 Sportzomer. Met het nieuws natuurlijk van vijf uur. En meer politiek na vijven. We leven langzaam toe naar de wedstrijd van zes uur. Griekenland, Tsjechië. Mark van Hintem is bij ons te gast om die wedstrijd te analyseren. Tot zo.